Minister Schulz neemt voorlopig geen besluit over een eimeerverbinding tussen Almere en Amsterdam. Dat gebeurt pas als de komende jaren 25.000 extra woningen in Almere zijn gebouwd. Door de crisis in de woningmarkt is nog niet te zeggen wanneer dat zal zijn. Over de eimeerlijn wordt al jaren gepraat. Het is een lijn die het westen van Almere over het water moet verbinden met het metronet in Amsterdam. Na Israël en Groot-Brittannië zegt nu ook de Amerikaanse regering dat Syrië chemische wapens zou gebruiken tegen de opstandelingen. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Hegel heeft de Amerikaanse inlichtingendienst op verschillende niveaus van vertrouwen de overtuiging dat er kleine hoeveelheden chemische wapens zijn ingezet. En het zou kunnen gaan om het zenuwgas Sarin, maar overtuigend bewijs ontbreekt nog, zegt het Witte Huis. En dan het weer vanavond en vannacht neemt van het westen naar de bewolking toe. Tegen de ochtend valt in het westen de eerste regen. De minima liggen vannacht tussen de 8 en de 11 graden. Morgen regent het een flink deel van de dag. En het wordt morgen niet warmer dan 9 tot hooguit 14 graden. Zaterdag valt er nog wat regen. Zondag is het overwegend droog. Dit was het NOS.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 Uh, even wachten, want uh, mijn koptelefoon zit weer op één kanaal. Dus dat, uh, dat is weer fijn. Dat is een jammer. Wat uh, uh, heb ik dan weer? Het is ook elke keer weer hetzelfde, hè, met jou. Ja, uh, dit is. dit is. uiën. niks. maar open weer, ja, ja, ja, het is weer lekker chaotisch. Uh, er zijn er altijd weer van die brave jongens die uh, ergens dan aan zitten en dan uh, heb ik weer een probleem. En meestal hoor je dan eigenlijk tien minuten gewoon hier te zijn, dan heb je het hele gezeik niet. Goed, uh, <laughs> welkom bij deze alternative film, het gaat helemaal uh, nergens over. Uh, ja, en in de studio twee uh, heren uh, die ik uh, heb gevraagd of ze wilden komen. In ieder geval, één uh, heeft uh, iets te maken met een label. Zeg ik het goed, Ruud? Dat zeg helemaal goed, ja. ja. Dat klopt, dat heet King Forward Records. King Forward Records. Dat ja. is eigenlijk, ja, gloednieuw. Gloednieuw. De dag, uh, vandaag voor het eerst uh, gepubliceerd ook, ja. bestaat uh, ja, eigenlijk al een tijdje. Dat, uh, het album van Alaska, dat is uh, op het label uitgebracht. Ja. En dat was uh, ja, toen, ja, dat... We hebben er gewoon een naam gegeven, denk ik. Ja. Vaak? Een soort van spooklabel, wat we opgericht hadden. <laughs> spooklabel. <laughs> maar ja. het, is nu, het, ja, het is nu gewoon echt uh, officieel dat, dat, uh, dat het een echt uh, ja, een geregistreerd merk is, neem ik aan. Absoluut. Ja, uh, ik zeg het goed, Ruud Hartongnest. He? Ja, helemaal, God, voluit. Ja. Uh, aan de andere kant, uh, naast je zit uh, Frank Bot van Alaska ook goede naam. Uh, ja, na. na. ja. uh, het was leuk. Uh, het was de bedoeling dat er hier nog twee man uh, extra zouden zijn. Ja. Maar uh, door omstandigheden is dat uh, niet gebeurd. Mm. En dan zou je zeggen, ja, maar Alaska bestaat toch uit uh, vier leden? Ja, er was er een die was al verhinderd. Dus dat, uh, dus dat was niet zo erg. Dat was Ferdinand Jonk. Die had echt een uh, reden om uh, er niet te zijn. En Louis en William. Nou ja, waar die twee, <laughs> waar die twee zijn gebleven die... Uh, goed, maakt niet uit. We Jij zijn, bent er, niet we er, zijn er, dus er in ieder geval, dus dat is heel wat. Uh, in elk geval uh, het, het, het, de belofte om in ieder geval één keer in het jaar oh, langs zo. te komen, die is dan bij deze ook weer ingelost en dat vind ik altijd wel fijn. Uh, ja, we hadden het net al even bij uh, de opening met I Will Go en dan nog uh, die hele leuke opening van mij dan uh, tussendoor, dat leek wel een uh, toneelopvoering van Wim Hildering. Goed, maar uh, ja, het is, uh, het is I Will Go uh, wat, we, wat we hebben gedraaid. En vorig jaar eigenlijk is het uh, heel snel met jullie gegaan uh, met Alaska. En het jaar daarvoor, nou ja, dat uh, is het verhaal uh, waarin jullie echt op dure hebben gebompt van wij hebben iets te vertellen. En ik geloof dat ik de enige was die gereageerd had. Hè? Ja, ik heb net nog, nog uh, aan <laughs> het verteld. Van uh, nou, Het ging echt om heel heel veel mensen die we hebben gemaild. Ja. Het gaat echt om uh, een groot aantal en uh, jij was de enige die reageerde. Dus uh, dat was toen nog met onze single uh, Politics. Ja, Politics. Ja. En uh, jij was de enige die gereageerd heeft. Ja, en elke keer als ik uh, dat verhaal uh, vertel, hè, want uh, ik zit nu in een soort ontwikkelings- en trainingsjaar. Uh, dan moet je dus een succesverhaal gaan vertellen. En ik pak steeds dit succesverhaal eruit. En waarom? Omdat het gewoon uh, zo uh, ja, uh, bizar is. Uh, dat je in eerste instantie moeite moet doen om je muziek aan de man te brengen. en vervolgens doe jij dan eigenlijk ook nog een actie. door Leo Blokhuis een, uh, ja. een album te geven. Ja, en die uh, man is daar zo lyrisch over. en dan ineens dan, uh, gaat het ineens heel snel. Ja, absoluut. Ja, ja want. Het, het, het, wat we wel hebben meegemaakt en wat we wel hebben geleerd is dat het. Uh, het is dan een moeilijk en je, je, je hebt te maken met heel veel, ja, kunnen best wel zeggen, ego's. Mm -hmm. uh, best wel mensen die, uh, die denken een heleboel te weten en uh, uh, dat is gewoon moeilijk om daar doorheen te komen. En, yeah. uh, terwijl het veilig gaat over iets heel erg moois wat uh, heel erg leuk is en dat is muziek. Ja, hoewel jij ook uh, een hele eigen mening hebt. Hè. Uh, ik heb een stuk van jou gelezen over bijvoorbeeld uh, en ik weet niet meer precies bij welke website dat heeft uh, gestaan, maar je werd uh, op een gegeven moment gevraagd door, uh, door een journalist om jouw kijk op uh, de muziek uh, te geven en uh, je was toch al uh, heel erg uitgesproken over Man en Sons. Oh ja, dat klopt. Ja. ja, weet je, ik, het was een van de antwoorden op de vraag en de editor koos ervoor uiteindelijk dat dat, dat dat een spraakmakend uh, antwoord was. Ja. Um, ja, Weet je, dat zal ook een minder uh, uh, spicy, zeg maar uh, pikant uh, ja. antwoord kunnen pakken, maar, maar ik vind het ook wel, uh, ik vind het voorstands uh, hartstikke goede band, maar het ja. tweede album is wel een vlater. Ja. En uh, iedereen die dat niet wil horen, ja, uh, weet je, muziek is iets, iets je, wat binnenkomt, iets wat een gevoel van een smaak. En, uh, ik hoef niemand, uh, weet je, het is, ook, het, is ja. mijn, het is ook een mening, maar ik vind ja. dat ze zichzelf uh, wel verkocht hebben aan ja. commercie door het eerste trucje gewoon letterlijk nog een keer te halen. het tweede album, alleen met een ander naapje en een andere cover. Ja, dat, dat, dat is toch, uh, toch iets, iets uh, heel anders dan, uh, dan, dan dat je eigenlijk normaal gesproken gewend van ze zou moeten zijn, hè, ja. eerlijk gezegd. Maar ik denk ook dat, dat um, ja, in Nederland ben je mag je misschien minder snel uitgesproken mening hebben of zo, over dat soort dingen, denk ik. Want wij hebben in Engeland uh, echt mensen gesproken die, die gasten echt gewoon... Helemaal uh, door het slijken haalde. fans ja. Echt een kei, een keihard. Ja, want dat uh, is even in het jaar gebeurd. Hè? Duitsland aangedaan. Engeland uh, een onlangs aangedaan. Ja. Uh, ja, dat Engeland geldt toch als een muziekland vind ja, ik eerlijk gezegd. Ja, dat is de uh, uh, heilige graal je daarop. <laughs> <laughs> The holy grail. Ja, ja. absoluut. Uh, is dat, uh, ja, uh, wat, wat is dat met die Engelsen? Hebben zij daar een gevoel voor muziek? Of, of hoe zit dat? Uh, ja, kunnen absoluut. ze de... de, de, de de kracht van het liedje eigenlijk beter uh, waarderen en herkennen? Ja, ja absoluut. Ze zijn, bij hun uh, zijn twee dingen die de klok slaan. Dat is uh, voetbal en, uh, en muziek. Ja. En dat is. In, in, in heel de, als je het ook naar kijkt, misschien vergelijkt, is het natuurlijk al een totaal andere ja. cultuur. Maar bij hun is het, dat is het heel erg diep ja. dat Het uh, is een onderdeel van het leven. Echt een vast onderdeel van het leven. Dus ja. Ze kunnen daar ook niet, niet zonder. Kijk, ze zouden ook niet in kunnen denken daar, dat er geen nieuwe muziek op de radio is. Of dat er niet nieuwe bands worden gedraaid op de radio. Dat is voor hun bijna ondenkbaar uh, fenomeen. Ja. Uh, en ik, ik vind ze ook uh, ja, ze zijn best wel progressief, terwijl feitelijk zijn ze gewoon ze doen eigenlijk wat ze altijd hebben gedaan ze mm -hmm. luisteren naar nieuwe muziek yeah. uh, ze luisteren naar de muziek van nu en niet naar de muziek van gisteren nee. dat, dat is uh, eigenlijk uh, uh, hoe het een ideale situatie zou zijn, dus eigenlijk is, is Engeland het ideale land als je kijkt naar uh, muziek met denk ik een heel erg harde markt yeah. maar je hebt het ook over kunst dus daar moet ook hard over kunnen worden geoordeeld, denk ik yeah. Een harde markt, ja. uh, hoe bedoel je, in, in welke opzichten is het nou, dan? Nou, dat zijn gewoon Dat is gewoon als je niet goed doet of als je niet goed genoeg bent, of als je niet uh, bent te En maar is het gewoon zoeken, bij de knieschuiven uh, afknippen en wegwijzen. haal je je kop eraf. Ja. ja. En dat, uh, dat kan natuurlijk alle kanten op, ik ja. voel, uh, wij zijn blij dat we geen Britse act zijn misschien. <laughs> dat heeft ja, voordeel denk, ja. ja. denk ik, denk echt. Uh, Zee, uh, hoe be hoe be bekijken ze jullie eigenlijk, als, en hoe benaderen ze jullie, want dat is ook iets waar ik nieuwsgierig naar ben, want ja, uh, Nederlands ben. Ja, ja, ze zien ons als een uh, Nederlandse band. Ja, en dat is. Sowieso. Maar uh, het label uh, ziet ons ook echt wel als een Europese act. Uh, Van de, from the continent, zoals de Engelsen dan zeggen. Ja. En uh, ja, uh, Nederland heeft niet zo'n goede reputatie buitenland. Ja. Als bandjesland of als muziekland. Uh, dus ze hebben ons ook eigenlijk al altijd weggezet als een Europese act. Ja. Uh, omdat ze ook vinden dat wij op een bepaalde manier een Europese sound hebben. Dat je ja. tegen de, de Old World, zoals dat ook wel wordt genoemd. Uh, ja. um, en die horen ze ook in ons terug. Dus dat, dat is ook een beetje hoe ze ons bekijken. En als je daar gewoon optreden doet, dan, op hebben we twee optreden gedaan, dan uh, ken je gewoon als een band die uit Amsterdam komt natuurlijk. Wat natuurlijk voor heel veel mensen interessant van Dam, is. Van Amsterdam, waar is dat? Nou, van Amsterdam kennen natuurlijk niet. Nee. Ook een voordeel. Ja. <laughs> kan je tenminste zeggen, dat band from Amsterdam in ieder ja. geval. Ja. Nee, precies. Ja. Maar uh, wel een heel positief benader. En dat, dat is altijd als je een beetje een outsider bent of als je van buiten afkomt, dus meer als je een foreigner bent. Mm -hmm. Dan uh, is het natuurlijk altijd interessant. Er heeft altijd uh, er werkt altijd vragen op. Kijk, als het een beetje is uit, uit Bristol of uh, Birmingham, dan weet dan je het precies om dat te vinden en dat het, uh, weet je, wat voor steden dat zijn. Ja. Kijk, dan heb je toch het voordeel van dat je iets nieuws bent. Iets onbekends. Ja. Dat hebben we wel gemerkt. Ja, hoewel uh, ik in Nederland ja, altijd een beetje op zoek ben naar die dingetjes waarvan ik zeg. Nou, dat weten niet zoveel mensen. En ik, ik wil juist daar uh, mee voorop uh, lopen. Ja. En dat is denk ik ook de reden waarom wij dit uh, elke week dit kunstje eigenlijk doen. Ja. Uh, goed, we gaan zo even verder met je praten. Vorige week hadden wij hier een, een Nederlandse singer-songwriter. Ze kwam uit Rotterdam of ze komt uit Rotterdam. Ik geloof dat ze nu inmiddels een, uh, een ticket naar Thailand heeft gekocht om eindelijk uh, haar nummers die ze in haar hoofd heeft zitten om af te schrijven. En uh, ze zat heel lang te twijfelen. Zal ik dit liedje nou wel of zal ik dit liedje nou niet spelen? En het is typisch wat, uh, wat buiten hoort, uh, twijfelen tot op het laatste moment, maar uiteindelijk heeft ze dapper besluit genomen om het toch te doen. Ik heb het over Linda Kreutzen, ook zij was in de voorronde van uh, de beste singer-songwriter te zien. Uh, helaas heeft zij uh, de eindronde niet gehad, maar het nummer uh, wat zij vorige week uh, hier speelde, dat uh, vind ik. Liegt er niet om. Luister en huiver. Opname van ons uh, zelf hier uh, in de studio van CFM Zandvoort. Hier is Linde Kreutzen met Home. Hey. Take me to the page The third stage Two hearts meet each other De nacht is eindeloos lang, de weg is een grot met groene druipsteenbomen. Ik spaar de wind die ik vang om te fluiten, ik spot met al mijn zielige dromen. Mijn wagen rijdt verder als een pompoen, de prins is vanavond op pad. Hij heeft zijn sokken vol gaten, en een eeuw waar schoen, en zijn laarzen geleend aan de kat. En onder de motorkap in hun tredmolen zes witte muizen. Voor mijn man met zijn hoofd in zijn hoed, die werkelijk niet kan rijden. Ik wed dat ik het wel kan, ik kan het dubbel zo goed, ik zal hem zo dadelijk snijden. De vuurtoren er dat af naar het strand, zijn dochter zingt in haar boom. De leeuwen regeren met ijzeren hand, ik verberg mijn gezicht in mijn droom. Ik voel me onzeker van binnen, het is tijd om een list te verzinnen. Is kasteel veroverd door Reynard de vos? Spekulaas met zijn knecht op het dak van kaneel gooit de grendels van suiker goed los. Dan duik ik meteen in de veren om de poelen kielen te leren. Dan zit ik te luisteren en dan denk ik... Is dit Boudewijn de Groot? En dan zegt Frank... Ja, dit is echt Boudewijn de Groot. Dit is echt... Uh, dit is uh, heel erg uh, oké okay van... Uh, ja, nou, de het is een uh, uh, geniaal album, dit, waar het vanaf komt. Uh, echt heel briljant. Ja, ja van precies. wanneer is dat album eigenlijk? Uh, het is 67. 67? 68. 68 in de navolging van... Ja, het is 68. Navolging op Spice Peppers en ja. uh, Summer of Love. Het is wel... Uh, hij volgt wel zeg maar, de... de dus de, de flow is er maar natuurlijk mm -hmm. van die tijd. Dus dat mm -hmm. is hier niet vooruitstreven. Maar uh, door Leonard Nij uh, wordt het toch wel iets wat uh, in, ik, ik nog nooit in het buitenland heb gehoord. Dit, dit is echt serieus van uh, hoger niveau ook textueel gezien dan wat de Beatles of. Uh, Geschoten. Dat durf je gewoon niet oh, ja, te zeggen. Ja. Ja, absoluut. Ja, dit is echt het uh, meeste werk wat betreft tekstueel en uh, wat het doet. het Nijs ja. uh, uh, uh, zal hier ongetwijfeld ook aan meegewerkt hebben. Ja, ja, dit is Lennart uh, Nijs. Als, als je kijkt naar het werk van, van Baron Hout, vind ik dit zijn, uh, zou dit zijn maag van open wel zijn denk ik. Nou, ik, ik, dit, uh, ja, het is gebrek aan mijn opvoeding dat ik dan uh, dit, dit soort dingen. Ik, uh, ik ken alleen de, de, be, de betere ja. nummers en de bekende nummers van Bad de Groot. Maar ik sta hier toch ook even met mijn oren te klappen. Ja, van, is ook, uh, uh, de meeste prikkerbeens staat hier ook op. Uh, met Ellie Nieman. Ja, precies. Ja. ja, dat is ook het album. Maar uh, er staan uh, echt prachtige albumtracks op. Ja, en albumtracks, het is gewoon echt een album-album. Je moet gewoon ja. luisteren als album. En... Wat spreekt jou aan in Bad de Groot? Um, hij ja, heeft die, die natuurlijk gewoon jaren 60 sound. Hij komt uit de jaren 60. Ja. Uh, ja, maar, maar dat uh, is ook denk ik misschien een beetje de verklaring hè, van jullie muziek. Ze mm -hmm. zitten ook sterk invloeden van de ja, jaren 60. 60 in. Ja. ja, en, en, en ja, Leonard Nij is gewoon een, uh, een, een dichter. Ja. En uh, vaak is, als je, als je die van die samenwerking ziet. kijk, van het Groot heeft na de Dood van Nederland eigenlijk niks meer gemaakt van, nee. van enige betekenis. Maar ja. uh, als je luistert naar hoe deze samenwerking gaat. Als iemand die muziek schrijft en iemand die de teksten schrijft. En hoe dat met elkaar samenkomt tot een fabriant geheel. Dat is echt uniek. Ik heb hier ook Tim Buckley bij me bijvoorbeeld. Maar daar gebeurt dat ook op. Er zijn ja. betere albums dan. Uh, maar hier ook. Het is gewoon, uh, het is een, het is gewoon echt het meesterwerk. En het is zonder dat de mensen buitenland dit niet kunnen, kunnen bevatten omdat het Nederlands is. Ja. Maar uh, tekstueel is dit... Op heel hoog niveau. Dat is echt normaal. Uh, waarom? waarom je, je, je hebt nog een klein stukje insteek over Nederland. Hè? Over de teksten en, en, en, en dat soort uh, dingen. Uh, ik ben in november bij een boekhandel hier in Heemstede geweest. En daar zat Leo Blokhuis. Die had daar een heel verhaal over zijn boek Het Haagse Speelkwartier. Okay. Dus ik ben daarbij geweest. En op een gegeven moment uh, had hij het verhaal van... Ja, maar wij willen nog wel eens een beetje... Ja... Uh, neerbuigend zijn over onze eigen Nederlandse popmuzikanten. En als ik jou zo hoor, dan, je, dan, dan breek jij toch, als het ware, een beetje naar een van We moeten eigenlijk ook toch ook wel een beetje blij zijn met wat wij eigenlijk aan ja. Nederlandse popmuziek uh, hebben. Ja, en ik, ook wat we hebben voortgebracht. Ja, ik ben, ik ben ook wel een groot voorstander. Ik heb hier ook wel specifiek juist, daarom ook wel het Nederlandse ex mee. Hmm. Maar um, ik vind ook wel dat uh, het, het Nederland waar het aanbreekt, is dat hard zijn wat, wat ik wel uh, vind. Uh, sommige dingen zijn heel goed en die krijgen daar, vind ik, te weinig waardering voor. Mm. En er zijn dingen die zijn heel erg slecht en die krijgen daar veel te veel waardering voor. Ja. Uh, en of dat dan wat voor reden dat heeft, wat voor motieven dat zijn, weet ik niet. Daar dat zal vast wel uh, hier en daar misschien wat, wat, wat achter zitten. Dat kan best, maar het is wel raar. Want uh, er zijn dingen die, die, die kijk, Barna Groot was voor mij des, destijds onomstotelijk uh, iets wat, wat goed werd bevonden. Mm. En ergens in de tijd is er uh, wat misgegaan in Nederland, waardoor nu uh, dingen uh, als mooier worden uh, uh, de hemel in worden geprezen uh, ten opzichte van dingen die uh, op vele vlakken veel, veel beter zijn en uh, waardering verdienen, uh, juist uit Nederland Ik vind hmm. dat Nederlands voorbij gaat aan de collectieve acts zoals Alamo Racetrack bijvoorbeeld uh, die, uh, die gasten zijn uh, op albumniveau uh, gewoon ver voor de punt tijd Wat is dat? Uh, de racetrack? Alamo racetrack, racetrack Uit ja. uh, allemaal Racetrack Jij zou moeten kennen <coughs> Volgens ik heb ze vroeger is, wel eens meegenomen. Blaquette uh, ja, ja. John Brown is hun grootste hit. Maar dit is, uh, is, is als album. Kijk, ik vind ze bijvoorbeeld als live, act, dan kun je weer op ze gaan schieten. Dat ja. vind ik echt dan mogen ze wel. Uh, dat mag je wel schieten. Maar als je uh, bent, album, albumband. Uh, dit, is gewoon, uh, dit is gewoon ook een meesterwerk. En uh, ook voorop op hun tijd. Weet je, gewoon, ja. Als je kijkt naar wat er nu wordt gemaakt. Dan uh, hebben zij dat al, hier op dit allemaal gemaakt. En dat, en nou, dat uh, moet wel eens Je hebt hem in je handen. Ja, ja, uh, ik wou uh, zeggen. Dan gaan we hem zo dadelijk uh, ook uh, meteen even draaien. En als jij tegen morgen zegt. Welke trek je die dan eventjes moet uh, pakken. Ja, ik, ik geef hem wel even door. Uh, maar we gaan eerst uh, zo dadelijk even een andere nummer uh, draaien. En dan draaien we deze de, dan meteen achteraan. Um, welke gaan we straks draaien? Uh, nummer 4 nummer uh, The Moon Rides High, high. Oké, okay. dus dat uh, gaan we zo even horen uh, <coughs> Ik weet niet of je Dit uh, gehoord hebt het is, is, is ook een interessant uh, verhaal uh, wat wij uh, hebben gedaan. Uh, het is een duo. Uh, de een heeft in Korpelijn gespeeld. En uh, de ander uh, ja, is op een gegeven moment erbij gekomen. Omdat zij, het is een dame, die iets miste in haar uh, muzikale beleving. En Ron, degene die van Corpolein uh, afkomstig was. Die had uh, gezegd, nou dat kan ik wel. En uh, daar ineens uh, was Nancy Brick een feit. En het leuke is, uh, op een gegeven moment uh, hebben we dat opgepikt. En toen hadden ze het, uh, het lumineuze idee om een, uh, ja, een ook op vinyl uit te gaan brengen. Dus wij hebben op een gegeven moment een groepje gevormd. En alternative FM is in vinyl gegaan. Dus, uh, dit is er, uh, en dit is eruit gekomen. Uh, Nancy Brick en The Road. Ja You were the Wheel to the left Situation Complication I counted a minute seventeen Captain where I stand Captain where I'm going Captain where I stand Captain where I'm going Jane, with me, it will power, and I count a minute seventeen. Captain, where I stand, Captain, where I'm going. Ja Frank, als ik het hoor, dan zeg ik hier en daar een beetje Crosby's, Stills, Nash en Young-achtig. Kikker in mijn keel. En uh, soms ook nog een klein beetje invloed van de Beatles. Oh zeker, ja. Ja, ja ze maken ook echt wel, kan soundklinken zowel als, als een soort van Beatles-achtige band, ja. denk ik. Ook een beetje jarraciter sound. Maar, um, wel een hele eigen sound uiteindelijk vind ik. Wel, een sound die, die, die. Het is wel echt alleen maar racetrack. Je kunt ze wel uit duizend kun je ze eruit halen. Ja. Eh, volgens mij zijn ze ook bij de wereldrijd door geweest. Ja, dat klopt wel ik ik een keer. Het al bijna twee, wel zeker dat ze terug geweest zijn. Dat is een ja. tijdje terug alweer. Ja, nee, dus, uh, ik, ik weet zeker dat ze geweest zijn. dat is al wel drie jaar terug. Ja. Maar ik weet zeker dat ze geweest zijn uh, bij, uh, bij Matthijs van Nieuwkerk. Waar jullie ook geweest zijn. Nadat jij zo uh, briljant uh, ingeving had uh, door het CD'tje. <tie> uh, aan Leo Blokhuis te geven. <lacht> dat vind ik, ik vind dat nog steeds een ijzersterke... Ja, maar, maar, maar hoe deed je dat nou? Dat vind ik nog steeds iets, iets uh, van je komt uh, bij een optreden en uh, hij loopt daar rond. Uh, hey, ik moest toch denk ik aan denken dat hij uh, ging een uh, signe sessie doen in, ja. in de buurt, ergens in de, de buurt van Ilpedaam. Ik moest hier ja. van een heel stuk door de, door de, door de uh, drooggelegde polderlandschappen polder, rijden. Uh, ja, ja, ja, en het hozen van de regen. Ja. En ik had Roy Harper op. Ja. Met een prachtig album van Roy Harper dan. Ja. Het was een beetje een grimmige avond ook. En ik had er eigenlijk helemaal geen zin in. Ik zie, uh, ik zie weer het beeld voor me. Zo'n grimmig polder als zich af. avond. Ik had er helemaal geen trek in. Ja. Maar goed, het ging wel. Want ik dacht, ik moet toch heen. En ik heb daarvoor een goede. Uh, eigenlijk mijn vriendin had contact met hem gehad. wat die hem al eens geboekt. Ja. En die had gestuurd: van deze jongens, wat je maken muziek. En ik denk echt dat jij ook wel zou kunnen waarderen. Toen had hij gezegd: van nou, ah, weet je, uh, well, ja, stuur me wel op. Ja. En toen uh, dacht ik, eigenlijk van nee, ik moet gewoon heen. Weet je, we moeten gewoon naartoe gaan. Gewoon laten zien uh, dat je dus, bent. Uh, ja. En naartoe gegaan. En toen uh, had hij die lezing gegeven en zo. En toen, door uh, het einde ben ik naartoe gegaan. Ik zeg, nou ja, dat je. Uh, heb ik heb contact gehad met uh, mijn vriendin, of tenminste met die persoon. En ja. Uh, uh, zodoende zei ik toen van ja, dat je. Uh, aan de hand van die mail uh, uh, hier uh, uh, ons album en uh, uh, mijn scriptie. Ik mm heb -hmm. een scriptie over Dylan geschreven. Yeah. Uh, en ik heb toen eigenlijk gewoon een praatje met hem gemaakt, Het was wel leuk, want we, uh, op dat moment was het zo dat... Uh, uh, hij had ook in zijn woordje, en ik dacht misschien dat je daar net ook al op zou verwijzen misschien met Label dat uh, heel erg expliciet punt dat hij maakte over de Nederlandse muziekindustrie en over ja, de radio, ja, klopt, ja. en ook over uh, hoe het werkte en hoe, uh, hoe waanzinnig het eigenlijk was dat, dat, hoe dat eigenlijk werkte. En ik had daar ook mijn mening over gegeven in die groep, was ook een soort van, in die, in die een soort van discussie. Ja. Uh, dus toen ik ook bij hem kwam Toen heb ik daarna, daar, daar, daar ook daarover vast. Val je wel weer op hè Doordat je dus een heel eigen geluid Dan ziet hij en hoort hij Van hé, hey, dat is iemand die een heel ander geluid durft te, te geven Ik denk ja, dat dat wel, wel opvallend is Misschien wel, ja oh. ik, ik, ik denk ook wel dat, dat, dat we daarom ook wel een soort van leuk gesprek hadden uiteindelijk ja. En het ging ook over, over een heleboel Het ging over George Harrison, en het ging over Bob Dylan En het ging over mijn scriptie Dus we eigenlijk ook echt gelijk al nog meer gesprek over muziek hmm. uh, Ja, toen enkele weken later toen, uh, toen, toen, toen belde hij dus dat, uh, dat hij het gek vond ja. en, um, uh, maar daarvoor hebben we trouwens al gebeld door Radio 1 met de vraag of uh, we door hem waren aangedragen om, uh, of voorgedragen om uh, op 1 januari uh, als de belofte van uh, 2012 dan, uh, uh, te worden gepresenteerd op de radio. Ja. Ja. Dus dat, uh, ja, dat was natuurlijk gewoon te gek en dat is ja. ook bijzonder dat hij dat heeft gedaan. Ja want uh, sindsdien uh, is het ook hard gegaan uh, want Jan Akkerman kwam daar uh, nog eens, uh, er ook nog eens bij ja. en dan uh, gaat het ineens heel snel. Ja, ja toen, toen daarna is het eigenlijk heel snel gegaan. Ja, uh, heel Nederland uh, weet nu wie Alaska moet zijn, hè? denk ik toch uh, wel. Ik denk dat de, de liefhebbers en uh, de, de. Ja, vooral inderdaad de liefhebbers de van, beter de, van zijn. de Ja, precies. Uh, wat ik ook nog heb gelezen, uh, ook iemand uit de muziekindustrie, uh, Menno Timmerman. Ook niet hier iemand uh, die hier uit de buurt uh, komt, die van Bleedhammer is. Uh, die zei op een gegeven moment: uh, ja, die had zag ik dan weer. Dat is wel heel leuk. Van, uh, ja, mijn ideale avond van een uh, muziek op, uh, op Oudjaarsdag. Ga nou niet met die goedkope rommel. We hebben in Nederland, en toen noemde hij ook, jullie naam. Oh, wauw. Dus dat... Uh, dus ja, het is niet uh, helemaal onopgemerkt uh, in, uh, in dat opzicht. Uh, Kijk, ja, dat dus ja, want dat, want dat, uh, dat is natuurlijk uh, wel uh, een voorwaarde om ja. uh, op, op, op te kunnen vallen. Uh, naast je zit uh, ook uh, uh, iemand. Uh, het is niet voor niks dat hij uh, dat, dat meegekomen is. Want ik heb zo'n mooi hier, uh, man. King Forward Records. Want uh, het label uh, waar jullie het eerste album uh, Actors and Liars hebben uitgebracht. Was op het King Forward label. Of het King Forward Records label. Uh, Ruud, jij bent uh, degene die dat doet. Of nou, met een aantal uh, mensen. Ja, samen met Frank. Ja. Nooit benen. hij zit hier naast me. <laughs> ja. Maar dat is, uh, nee, het is eigenlijk een beetje uh, ontstaan. Want ik, uh, ik was net klaar met mijn opleiding. Dat is afgelopen zomer. En ik ben uh, goed bevriend met uh, de leden van Alaska. Ja. En ja, ze waren goed bezig. Maar wat er was, zoiets van ja. Het kan allemaal misschien nog wel iets strakker. En dat zijn natuurlijk echte muzikanten. Ja. En die waren soms ook een beetje lief. En, uh, vooral op, op zakelijk vlak. Te lief? En, uh, nou ja, soms wel. Ja. En uh, toen hebben we ja, met elkaar uh, gesproken. En toen dacht ik: van nou, misschien is het dan een leuk idee als ik jullie uh, gewoon kom helpen. Ja. En ik ben straks klaar met mijn opleiding, en dan gaan we dat gewoon doen. En uh, nou, dan zijn we begonnen. En we zijn nu wel een tijdje, een tijdje verder natuurlijk. En we zijn er nog steeds mee bezig. Ja. En uh, daar hebben we besloten om het, uh, om het label, wat we, ja, wat we toen de tijd al hadden, voor, alleen als naam, om dat wat meer vorm te geven om vanuit daar echt uh, verder te bouwen. Ja. Want uh, het is niet alleen Alaska wat nu uh, aan de weg timmert. Maar er komen zijn er ook nog, nog twee, meer, ja. uh, meer acts uh, waarvan ja. jij zegt, nou, dat, uh, dat, dat, dat zou ook een kans moeten hebben om ja, goed uh, te worden. Ja, en dat, uh, dat gaat het uh, gelukkig ook krijgen. Ja. En, uh, maar dat komt ook doordat, uh, ja, die zijn ook, die, uh, de Bands Dandelion en Dick Wakman van One Clute's Friend, ja, zijn ook goed bevriend met Alaska. En Alaska heeft natuurlijk alles, uh, ook in het begin, dus ook uh, 2,5 jaar geleden, alles zelf gedaan. Mm. En er is ook behoorlijk wat misgegaan natuurlijk in die periode. En van al die fouten, kunnen zij natuurlijk leren. Die hoeven zij niet nog een keer te maken. Ja. En vandaar dat we gezegd hebben van, dit gaan we gewoon met z'n allen doen. En we gaan er gewoon samen... Dan gaan we ervoor. Dan gaan we ook een front vormen. En uh, ja, daar zijn we vandaag, ja, vandaag uh, officieel ja. mee begonnen, maar we zijn natuurlijk al lang dus langer zwaar, mee bezig. Uh, hier dat we op zitten heb ik uh, gewoon een primeur dat jullie vandaag officieel met het uh, hele verhaal van King Forward Records zijn uh, Ja, dat was je eerste primeur. En ja. er, komt, uh, er komt natuurlijk nog een tweede, een tweede primeur uit. aan. Ja, kom komt nog een primeur nou, ja. <laughs> Dat is natuurlijk uh, het nieuwe nummer van Bank uh, Clue Friend van Dick Wartman. Ja. Ja, we hebben hem vandaag zelf ook, ik denk, zes keer gedraaid. We gaan hem straks, gaan hem straks draaien. Ja, ik, ik maak de luisteraar natuurlijk al een beetje warm. Ja. Maar nou, het klinkt echt uh, te gek. Ja? En uh, als je hem, uh, ik moet zeggen, als je hem zes keer draait, dan is hij helemaal super. Maar <lacht> ik weet niet of je, of je hem zes keer wil draaien dus. Nee, nee, nee. nee. Uh, goed, in ieder geval, uh, ik, ik vind het uh, leuk dat jullie ook zo'n zo uh, zo lans breken voor, uh, voor jullie eigen uh, plaatsgenoten. Ik zou het ook doen, want wij hebben hier een uh, band uh, rondlopen waarvan wij zeggen, nou, dat is, dat uh, zal ik ook nog even laten horen. Dan kan je, er, uh, kan je er een mening over hebben. Het is wel een beetje harde muziek, maar... Er zit iets in. Uh, maar ik vind dat, uh, dat uh, verwarmend wat, wat je daarin. Uh, dat je dat doet. Ah, en denk, nou, ik ik niet alleen jij, maar. Ik denk, denk dat, dat, het, dat het ook uh, hart. In, in twee tenen van woorden is. Want ja. uh, ik, wij zijn ook uh, best wel kritisch. Ja. En ik denk dat als we. Moet je dat zijn? Ja, natuurlijk. Ja. Want anders moet je niet. Uh, je bent serieus dingen bezig, gaan houden. Nee. <laughs> uh, ik vind, vind, ik vind het heel serieus over muziek. Wij zijn allemaal wel, wel vrij serieus over muziek. Hoewel we ook straks nog wel een plaatje gaan doen, uh, denk ik. <laughs> <laughs> maar uh, Ik zit er wel heel <laughs> in. Ik zie onzin <laughs> Maar, uh, <laughs> Nee, uh, uh, Zoals uh, One Close Friend. Je? Ja. Dat is dan uh, een plaatsgenoot, inderdaad. En dat is ook uh, een vriend. En uh, die andere band in de is zit, zit zelfs een broertje. In, dus hoe, dan zou je bijna zeggen: dat die objectiviteit is, uh, is, uh, is weg. Ja. Maar, uh, ja, straks horen jullie uh, One Coolest Friends. En Deadline uh, ga je ook zeker nog van horen. Maar dat is, dat is gewoon ontzettend goed. En wij zijn heel trots op dat. Uh... Ja, dat wij eigenlijk gewoon een soort van, van, van, van een clubje hebben met, met mensen waar we echt trots op kunnen zijn. Ja. Uh, waar komt die Dandelion, de, de hè? Dandelion, de ja. De uh, waar komt dat vandaan? Waar uh, zij er vandaan? Uh, zij komen ook uit Valdam. Ook uit Valdam. En het zijn hartstikke jonge gastjes nog eigenlijk. Ja? Uh, maar ze, ze hebben samenzang nou, daar word je gewoon achterover. <laughs> Sloep, ze hebben samenzang. Ja. Zijn echt uh, Ze komen van, van het koren af ja. Uh, ja, en het, ze hebben echt een... een sound, Dus ze, ze, ze hebben wel die, die, die echte indie-achtige progressieve, progressieve muziek misschien wel. Ja. Maar dan samengevat in 2 minuten 30. Weet je, en dat, dat, dat heeft echt een... een, een, een ja. Is pop. dat ook meteen uh, waarbij... Hè? Want we hebben het wel eens eerder gehad hier uh, aan deze tafel. Hè? De eerste uitzending. En ook een jaar later. Dus vorig jaar hebben we het ook al gehad. Die typische Volendamse sound. hè. Daar, uh, daar, als ik jullie zo hoor met z'n tweeën... dan willen jullie daar toch ook uh, zeggen van... hallo, er komt ook nog een ander geluid uit Vallendam. Is dat een beetje ook uh, de insteek, Ruud? Nou, we hadden toevallig net uh, in de bus ook... <laughs> dat we die, die vraag uh, wel gaan verwachten. Ja, nou, ja, ja daarom, we, daarom, uh, daarom stel ik hem toch, uh, yeah, toch maar weer. Want maar, ja, je, het is zo... Uh, kijk, we, als we naar de, de, de, de, de grootste familie van Nederland kijken... Ja. Dan zien we dat regelmatig. Niks te nadeel hoor. De 3J's en uh, Jan Smit en uh, noem ze maar op. Maar ik, ik heb zoiets van. Ja jongens, maar er is meer. Ja, en dat, dat komt omdat ik het dan wie weet. Maar goed, uh, ja. dat, is, dat is mijn insteek uh, van het verhaal. Maar is dat ook een beetje ook wat jij ja. en, uh, en, en de mannen van Alaska dat uh, zo uh, benaderen? Of niet? Natuurlijk ja, is dat zo. Het is, uh, er komt uh, nog veel meer uit Volendam. En ja. er is ook een hele goede basis uh, in Volendam. Ja. Als je bijvoorbeeld hebt over uh, een band... Uh, Project. Ja. Waar je zeg maar begint als iemand die op de basisschool zit. Ja. En dan komt er iemand binnen en je zegt. wil jij misschien een, een instrument proberen te bespelen. En daarna stapje voor stapje verder gaat tot uiteindelijk een goed gevormd band. Uh -huh. Ik denk niet dat je dat overal uh, hebt in iedere gemeente. Nee. En in Vondam uh, ja, loopt echt heel veel talent rond op het, op, op het muzikale vlak. Ja. Dus uh, dat moet niet vergeten worden. Nou, ik en, denk uh, ook dat. Uh, er zijn heel veel talenten al geweest. Yeah. Waar mensen nog van, van, het, van het hebben gehoord. En als die mensen de juiste begeleiding hadden gehad. Dat zijn, dat zijn de geweldige stemmen. dat zijn geweldige gitaristen. En ook harde gitaristen. Je hebt het ook yeah. gewoon over, over, over rock, over blues. Over ja. Gewoon geweldige bands. Goede ja. zangers. Uh, en daar is nooit wat van. Weet je, dat zijn een soort van local heroes. Nou wat ja. is dat nou waard? Niks. Maar we ja. hopen dat in de toekomst. Dat uh, we ook met King Forward Records ervoor kunnen zorgen. Dat, dat die mensen de begeleiding krijgen. Waardoor ze uh, niet dat soort ondergesneeuwde act worden. En dat valt dan misschien inderdaad ook van die andere kant kan laten zien. Want. Uh, het wordt vaak vergeten dat, uh, dat de ons plaatkasten er een uh, stuk beter uit dan de uh, plaatkasten van daarbuiten. En dan heb ik het over, over dat de Beatles, de uh, Stones, uh, dat, maar ook gewoon een heleboel progressieve dingen. Van David Bowie tot aan Pink Floyd tot aan ja, je wilt het zo gek niet weten. Ook obscure dingen. En dat eigenlijk van de jaren 60 tot aan nu bij de mensen plaatkasten staan. Dus, dus er is echt een hele goede een goed ontwikkelde uh, smaak. Het ja. wordt alleen minder uitgelicht. En het wordt vaak, vaak natuurlijk op dat de grootste familie van Nederland gegooid, ja. maar ik denk dat, uh, dat, uh, dat wij we zijn we doen iets totaal iets anders ja. en uh, ik denk dat het wel belangrijk is dat het aandacht gaat krijgen want we ja. hebben het lastig gemerkt dat het is bij ons bijna een soort van uh, vloek dat we daar vandaan komen dat mensen ons daarom geen eens aandacht willen geven weet je van oh er is ja. iets uit Vlaardingen of uh, weet je daar zijn ze weer uit ja. Vlaardingen ja, nou, het is letterlijk gebeurd Dat dus. ja. is letterlijk ook gebeurd ja, ja in, dat, in, in in het land hier in het land en ja. dat is ik vind dat vrij uh, dat bijna, bijna... Nou, ik zou bijna zeggen, het is stigmatiserend, vind ik. Ja, het gezicht. En, uh, en dan denk ja. ik, uh, ga dan uh, je neus langer kijken dan. dan die, hè? Ja, ja, maar weet je, ze, ze verwijten ervan. Dat is op bepaalde punten. Het wordt een interessante discussie. Maar weet je, ze, ja. vooral, ze hebben ook het, het stigma van, van, van Geert Wilders liefhebbers of zo. Wat, ja, ja. Waar ik ook graag kanttekeningen bij plaats. Ja, maar dat, weet je, net, ja. dat is net zoiets als dat je zegt. Dat, uh, weet je, dat is eigenlijk precies hetzelfde als dat je zegt. Uh, alle Marokkanen moeten land uit. Dat is echt. Totale waanzin. En Verkeer alle Van zijn. zijn ook niet allemaal Gerubbels. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, absoluut. Niet. Ze zaten nooit iemand zien die uh, uh, normaal is uh, nee, maar want, uh, op want, televisie dan. Hey, want het bericht, als je dan heel even hè, en dan sluit ik het ook af, maar als je, als je de berichtgeving daarover ziet. Uh, dan lijkt het net alsof heel valendam. Uh, ja, maar het is... dat, dat, dat klopt niet. Nee, maar... het, is het, overigens, het is hetzelfde belt als wat wij hier ook hebben. Hè. Wij hebben mm -hmm. een NSB-verleden, om het allemaal zo ja. te zeggen. Dus uh, in die zin kan ik je gewoon een hand reiken met ja. hetzelfde verhaal. Dat maar... er hier ook stand voor te zijn die, die, die je absoluut niet zou denken. De kortzichtigheid die ja. van Lams wordt verweten uh, zit in de kortzichtigheid hoe ze van Lams worden benaderd en vervolgens worden weggezet. Ja. Ik vind dat, dat, dat, dat als, je, weet je, als je vindt dat de van dat doen. Dan moet je dat zelf bijvoorbeeld niet over de Valdemmers doen, want dat, dat, dan, dan nee. maak je jezelf belachelijk. En ik vind dat in een landelijke pers gebeurt dat wel te veel, denk ik. En uh, ik, ik, ik denk niet dat ik allemaal goedkeur, weet je, en, mm. natuurlijk was er ook wel, weet je, er wordt gewoon veel gestemd voor beelders in Valdem. Maar uh, uh, het, het punt blijft dat, uh, dat uh, ik, ik eigenlijk vind dat, ja, je moet tenminste die, die, die stereotypen overal blijven, willen blijven drukken. Hoewel dat het in het geval van Dam moeilijk is, omdat het vaak in de aandacht staat. Ja. Uh, maar wat wij gewoon willen met het label, uh, om eigenlijk daarop terug te komen, is dat we Dam uh, ja, ook van die andere kant willen ja, laten op zien. Manier. En ook dat, uh, dat dat wel opgepikt wordt. Om, omdat het ook gewoon, ik denk echt verdient opgepikt te worden. Ik denk dat we over, misschien over een jaar uh, um, trots kunnen zeggen dat we het uh, label zijn dat het toe doet, uh, op muzikaal vlak en artistiek vlak. En dat het niks te maken met waar je vandaan komt of wat uh, de achtergrond is. Eigenlijk hoor je ook... En dat is iets wat ik de laatste weken uh, probeer toe te passen. Zo, uh, ja, zo onbevooroordeeld mogelijk naar mensen probeer te kijken. En dat is gewoon een, een, ja, dat is iets uh, wat uh, weinig mensen is uh, geven. Natuurlijk ook ik uh, maak ook voorkeuren en keuzes of wat dan ook. Maar ik probeer het in ieder geval wel. En dit is uh, duidelijk, uh, een duidelijk verhaal. Dus ik vind het zelfs ook een beetje een statement eerder gezegd. In de, in de richting van ja hallo. Maar dit uh, is, uh, is er ook een al. Het, het is niet alleen dat. Het, uh, het is meer. Goed, we gaan eerst even uh, een stuk muziek uh, draaien. Uh, ook uh, door crowdfunding uh, bij elkaar uh, geraapt. Uh, is dit album eruit uh, gekomen: uh, Fighting Wild Fries van uh, Lavaloo. Het uh, nummer heet Rock This Town. Rock This Town. Go. Ja, en dit is dan uh, Rock This Town van uh, Lavaloo. Uh, het uh, bracht de tijd op. En dan moet ik eens eventjes even heel uh, stiekem gaan kijken. Op uh, zes minuten voor. 9 uur. Uh, dan heb ik er nog eentje klaar staan. Uh, tot aan het nieuws van 9 uur. Maar die uh, ga ik zo dadelijk uh, nog even, even draaien. Uh, over Rock This Town. Uh, dat vind ik ook een uh, aardig verhaal van, uh, van iemand. die een enorme fan is van de Cosmic Carnival. Die wees mij op het uh, verhaal van uh, Lavalou. Toen heb ik uh, daar ook uh, met de vorm van crowdfunding aan uh, meegedaan. Wat vond je ervan? Ja, te gek. Ja, hè? Ja. Ja, ze, ze, ze, ze, ze kan het wel, hè. Ja, uh, En ja, uh, uiteindelijk is daar dus dit album uitgekomen. Dan hebben we toch ook inderdaad, uh, als ik het lijstje bekijk, staat diegene dus uh, daar ook op, hè, die mij dus getipt heeft. Maar ook de naam van. Benno Timmerman, die staat er dus ook op. Oh, like. dus, dus het is wel degelijk een... Uh, heel uh, aardig uh, verhaal uh, geworden... wat, uh, wat Lavalou heeft uh, uitgebracht. En nu uh, probeert ze dus... Uh, in Nederland daar het een en ander mee te gaan doen. Uh, nou Frank, uh, ik moet even kijken... met een scheef oog. Uh, we gaan uh, straks in uh, het volgende uur... gewoon weer verder. Mm -hmm. Want uh, de... Dan gaan we ook... Uh, datgene van uh, King, King Forward Records. En uh, dan uh, hoop ik dat Ruud inderdaad... Uh, dat het waar is wat je zegt, Ruud. Dat, uh, dat je hem naar nou zes keer uh, draait. Uh, ah, één keer hoor. Eén uh, keer. What clueless friend. <laughs> dat, uh, ja. uh, dat, dat zo dadelijk. Uh, ik, ik ben, uh, vorige week kwam ik erachter dat ik een interview zou hebben met... Uh, Alan Luring van, Alan Luring van uh, de Tidropes. En ik was het helemaal kwijt. Ik uh, denk: van ja, ik heb een interview, een interview, maar ik weet niet meer met wie. Totdat hij op een gegeven moment in de mailbox ging: ja, je zou me toch bellen. En, <laughs> dus, dus ja, ik zeg ja. Oh missie, ik, uh, ik, ik, ik wist het dat ik een interview had, maar ik wist niet meer met wie. Dus, uh, uh, maar goed, het is opgelost. Uh, ik ga sowieso uh, met die jongens uh, een keer om de tafel. Ik moet er wel misschien helemaal voor naar Groningen, maar wat, wat, uh, wat kan mij het nou uh, bommen? Uh, geen geld. Uh, toch maar gewoon uh, ik om... alles voor de muziek. Uh, en uh, zij hebben een uh, single uitgebracht. Uh, uh, dat heet uh, Movement. En dat ga je horen tot aan het nieuws van 9 uur. She was my getaway